Michel Koenen met het NOS-journaal. Het herstel en de versteviging van de beschadigde huizen... in het aardbevingsgebied in Groningen... hoeven niet te worden betaald uit de bestaande begroting. Dat heeft het kabinet besloten bij het samenstellen van de voorjaarsnota. Het geld komt nu uit de staatskas... waardoor het afbouwen van de staatsschuld minder snel gaat. Een voordeel is dat er dan wel altijd geld beschikbaar is. Ook als de begroting niet klopt. En verder blijkt uit de voorjaarsnota dat onderwijs 65 miljoen euro erbij krijgt. Ook het ministerie van Veiligheid kan rekenen op zo'n 65 miljoen euro. Bevestigen bronnen rond het kabinet. De Wereld Draait Door en presentator Matthijs van Nieuwkerk hebben niet onzorgvuldig gehandeld in een interview met Jelle Brand korstius over zijn MeToo-verhaal. Dat heeft de Raad voor de Journalistiek vastgesteld na een klacht van tv-producent Gijs van Dam. Die stelde dat het programma geen goed onderzoek heeft gedaan en geen wederhoor heeft toegepast. Ook vond hij dat hij herkenbaar was in het interview. En volgens de Raad is het niet aannemelijk dat dat voor het grote publiek zo was. Het Amerikaanse besluit om het nucleaire akkoord met Iran op te zeggen... zorgt voor hogere benzineprijzen aan de pomp. Een liter euro 95 kost middels 1,75 euro. Komt onder meer omdat de prijs van een vat ruwe olie is gestegen naar 77 dollar. De olieproducerende landen van de OPEC zeggen dat ze de situatie in de gaten houden. Lange celstraffen in de zogeheten vergismoord op DJ Jordi Latamahinja... Een van de schutters moet 30 jaar de cel in. De opdrachtgever van de liquidatie kreeg 26 jaar cel. In totaal stonden zeven verdachten terecht. De moord op de DJ was een vergissing. De schutters hadden het eigenlijk voorzien op een drugscrimineel... die in hetzelfde complex woonde. Het weer nog afwisselend zon en stapelwolken. De temperatuurverschillen zijn groot, van minimaal 18 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. Vanavond valt de eerste bui en het koelt dan flink af. Morgenochtend ook nog wat buien. Later klaart het op, dan nog maar. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 So, He go, take it on me. Try to on me. Get the beating on me. On me She waited on me. Yeah, well, Try to cake it on me. Got the bacon on me. The this on is history in I'm making, on on me One blank, close mm, range that thing mm, th th If it goes to Million, that's me, mm, me. I was getting more baby. I know a I gets 'cause I'm loving every minute. I want your freedom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 Het belangrijkste is het ik het meest gemist De geur van je haar Zandwoord ook op internet, internet. www.zfmsantwoord.nl But I can't get the same thing only hope once you fly you'll be free you should never cry no more feeling all alone and insecure you have been going 30 stages now it's time to turn the pages we're gonna stand in line and not give up But what You'll never swine And it's no good waiting by the one